10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ongeveer de helft van de mensen die nu in de bijstand zitten... kan volgens staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken aan het werk. Hij werkt aan plannen om de bijstand aan te scherpen. Volgens de Krom kunnen 150.000 tot 200.000 mensen die nu bijstand krijgen... geheel of gedeeltelijk aan de slag. De nieuwe bijstand wordt onderdeel van de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Gemeenten moeten volgens de Krom straks hard ingrijpen met kortingen op de uitkering... als mensen niet meewerken bij het vinden van een baan. Verder wordt bezuinigd op het budget voor reïntegratie. Ook herhaalt de Krom nog eens dat die afviel van meerdere uitkeringen achter één voordeur. Straks wordt gekeken naar de inkomsten van het hele huishouden. Dus ook naar de inkomsten van bijvoorbeeld een inwonend meerderjarig kind. De belangrijkste Europese beurzen zijn geopend met winst. Een uur na opening staat de AEX ongeveer anderhalf procent in de plus. En ook de graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs staan op winst. Het verlies van gisteren is daarmee nog lang niet goed gemaakt. Toen werden in Europa en op Wall Street flinke verliezen geleden... vanwege zorgen over de financiële situatie in Frankrijk. De Aziatische beurzen toonden ook al een licht herstel... al sloten die vanochtend nog met kleine verliezen. Verzekeraar Egon heeft in het tweede kwartaal de winst licht zien dalen. De netto-winst kwam uit op 404 miljoen euro. Een daling van 2% tegenover een jaar eerder. Volgens Egon Topman Wijnands heeft het bedrijf last van de zwakke dollar. Succes had Egon met onder meer de verkoop van pensioenproducten in de Verenigde Staten. en levensverzekeringen in Midden- en Oost-Europa. Volgens Wijnands loopt Egon niet veel risico door de problemen in de zwakke eurolanden.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 Dat betekent dat de plannen van de Nederlandse overheid om ook vluchtelingen zelf te laten betalen voor hun taalless en hun inburgering mensen nog verder op een achterstand zullen zetten. En dat ze op die manier uh, niet gaan integreren in de Nederlandse samenleving. De politie van de Spaanse badplaats Dorette Mar gaat harder optreden tegen rellende jongeren... die s'nachts na het uitgaan ruzie zoeken met de politie. Volgens de politie zijn er elke zomer rellen in Dorette, maar is de overlast dit jaar erger. Franse en Italiaanse jongeren gaan speciaal naar de badplaats om daar te vechten. Correspondent Robert Boschart. Afgelopen dinsdag is in die disco buurt een hele felle vechtpartij geweest... tussen ongeveer 400 Franse en Italiaanse jongeren en de politie die heeft, omdat ze vreesde om single te worden... door die grote groep jongeren, tenslotte met rubberkogels geantwoord. Nou, Dan het weer nog in het noorden buien. Vooral in Limburg vanochtend wat zon, later overal kans op buien. Vrij veel wind, het wordt 18 tot 23 graden. En ook morgen buien en een graad of 21. A en B verkeersinformatie. De files die staan op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 2 kilometer. Er staan een ongeluk met een vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden vanaf knooppunt Buren is beter via Enschede en de Duitse A31. Op de A4, de Haag Amsterdam 5 kilometer. Ook daar gebeurt een ongeluk. De file staat tussen Leidschendam en Zoetemouw Dorp. En de rechte rijstrook is er dicht. En ook file door een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 2 kilometer bij het knooppunt Kleinpolderplein. En ook daar is de rechte rijstrook dicht.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 Carl Johan de Zwart. De Verenigde Naties denken dat we in het jaar 2100 met z'n 10 miljarden zijn. Leeghalen huis, traumatisch voor mensen met verzamelwoede. Is er nog toekomst voor een soldaat die opgeleid wordt voor de luchtmobiele brigade? Ik zit nog in mijn opleiding, dus ik merk er sowieso nog niet heel veel van. Uh, nee, Ik ben er nog niet echt uh, mee bezig, inderdaad. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Een alarmerend VN-rapport dat waarschuwt voor de pijlsnelle groei van de wereldbevolking is grote onzin. Dat zegt Wouter van Dieren, directeur van Milieuadviesbureau IMSA Amsterdam en lid van de Club van Rome. En hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de VN zegt in het jaar 2100 wonen er 10 miljard mensen op aarde. Tegen, uh, nu zijn dat er 7 miljard. Waar komt u op uit? 2 miljard ongeveer. Zo? Ja. Dat is een verschil. We hebben in 1972 een rapport gepubliceerd als Club van Rome, Grenzen aan de Groei. Mm -hmm. Daarvoor um, hebben we de data gebruikt, de gegevens van de toenmalige bevolkingsgroeistatistieken. Hoe gaat dat verder? Daar kwamen we uit op 6, 7 miljard rond, rond 2010. Dat is allemaal dus uitgekomen. Mm -hmm. En daarna vertonen dezelfde curves een neergaande lijn. Dat wil zeggen die begint ongeveer in 2030, 2040. Waarom? Omdat er geen voedsel meer is. En als je dus uh, denkt dat uh, die bevolking maar doorgroeit, doorgroeit, doorgroeit. Dan veronderstel je dat er heel veel voedsel is op aarde en dat is niet zo. De voedselproductie neemt af. Ja. En, en dat model dat is dus uit begin jaren zeventig? Ja, maar we updaten het elke zoveel jaren. En het wordt hier in het uh, Milieuplanbureau, uh, Planbureau voor de Leefomgeving, bijgehouden. De hele statistiek, de database wordt bijgehouden. Ook op verschillende andere centra in de wereld. En elke zoveel jaar rekenen we het weer na en weer na. En dan komen we uit op 2 miljard. En heeft u enig idee hoe de Verenigde Naties dan op 10 miljard komen? Als je alleen maar doortrekt, alleen maar cijfers doortrekt... ja, dan uh, gaat het natuurlijk allemaal door. Als je zegt, iedere Nederlander heeft straks een auto, inclusief baby's... dan kom je uit op 17, 18 miljoen auto's. Dat is een heel eenvoudige rekensom, Eén ja. op één. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn allerlei zogenaamde terugkoppelingen, waardoor dat niet gebeurt. En dat is zelfs bij de Verenigde Naties. Er was al even lang een ruzie tussen de demografen aan de ene kant. Die rekenen maar door, want die veronderstellen dat die voedselproductie er automatisch is, wij en anders, wij zeggen nee, hallo, je hebt van alles nodig. Grond, vruchtbare grond, ja. kunstmest, energie en vooral veel vaardigheden. En als je die uh, varianten invoert dan neemt die kant van de, uh, van de statistiek neemt af. Maar nou zijn ze bij de Verenigde Naties toch ook niet achterlijk? Ze zeker houden niet. toch ook rekening ja, met hongersnoden, rampen, oorlogen? Uh, ja, nou, uh, eigenlijk niet. Het zijn oh. demografische modellen. Ja? Uh, en dat zijn pure doorberekeningen. Zoveel kinderen per, per gezin, zoveel per dit, zoveel per dat. Het enige wat je ziet in een correctie is... wanneer de welvaart toeneemt, dan uh, zegt iedere demograaf... dan neemt het aantal kinderen per vrouw neemt af. U zegt over 89 jaar in het jaar 2100 zullen er dus eigenlijk 5 miljard mensen minder zijn. Ja. Uh, dat betekent dat mensen zullen gaan sterven als vliegen. Ja, dat is ook zo. Dat zien we dus nu al uh, op grote schaal in Afrika. Er zijn twee dingen gebeurd de laatste tijd. Uh, de Millennium Development Goals, zoals dat heet. De Millennium Development Goals zijn in 2000 vastgesteld. De Millennium Doelen. Doelen, ja. ja die zijn vastgesteld en die zijn voor een deel gehaald... Ja, en en bijgesteld. Komt, en weer bijgesteld. En dat komt omdat China en India uh, rel rel uh, relatief veel welvaartsgroei hebben gekend. Dus daar zijn 400, 500 miljoen mensen tot de wel over de welvaartsgrens gekomen. En daarmee zijn die doelen voor een deel gehaald. Maar in Afrika is het juist omgekeerd. Is het de andere kant op gegaan. Ja. En dat betekent uh, dat uh, het, het gemiddelde tussen die twee... bepaalt uiteindelijk hoeveel mensen er straks uh, zullen doodgaan... omdat er geen voedsel is. Nee. Ik zit toch een beetje met het gevoel, wie heeft er gelijk? De Verenigde Naties of Wouter van Dieren? Wij, ja. Sorry, kom. We <laughs> hebben als Club van Rome dat rapport in 72 gemaakt. Ja. En er zijn enorm veel kritiek op verschenen. 800.000 artikelen. Uh, 13 miljoen exemplaren. 52 talen. Een gigantisch succes dat is geweest. Alle kanten aangevallen. Elke zoveel jaar rekenen het weer na. En zelfs de Wall Street Journal zei een paar jaar geleden... ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk gehad. Die statistiek, die berekeningen, die kloppen. Wij uh, hebben een andere rekenmethode, dat zijn wij niet alleen als club, maar dat zijn alle mm -hmm. instituten, instellingen, universiteiten. Want dat gezamenlijk is die Club van Rome, dat is een denktank. En uh, wij denken dat we ten opzichte van de UNDP, uh, dat soort UN... UNDP, United Nations Development Program daar okay, komen de ja. belangrijkste uh, bevolkingsstatistieken vandaan, ja. Dat Hebben die trouwens een, een, misschien een speciaal belang om dat uh, nee. aantal mensen nee. zo hoog te stellen? Of is het echt gewoon een bureaucratische club? Een van de vice-presidenten van de Club van Rome was ook vice-president van UNDP. En die, uh, die had geen goed woord over, over de, het wetenschappelijk niveau van wat daar binnen uh, speelde. Nee? Er geen, zijn geen belangen, maar er is, ja, u heeft toch wel een punt. Bij bijna erin zien. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen niet um, weten. van die grenzen aan de bevolkingsgroei. Dat wordt al heel gauw als toch een. Ja, een politiek incorrect statement gezien. Als je zegt, we willen, we, er komen te veel mensen, we willen niet zoveel mensen. Ja, maar als je zegt dat er 10 miljard mensen komen uh, die enorm honger gaan lijden, dat, dat, dat zou dan toch ook eigenlijk niet correct mogen moeten zijn. Dat is ook zo. En je ziet op dit moment uh, 2, 2 miljard mensen die al tekort aan eten hebben. Dus ik praat niet over de toekomst. Het is mm. op dit moment ja. al aan de orde. Men vindt dat u eigenlijk een doemscenario schetst. Dat is 2, 2 miljard. Uit, want er ja. gaan heel veel mensen dood dan. Maar is de mens ook niet heel erg flexibel? En vindt men wel een oplossing om het hoofd boven water te houden? Nou, dat is een standaard uh, reactie natuurlijk. Ja. Met alle respect. Um, maar uh, daar moet je altijd het antwoord op geven van de op tijd zijn. Ben je op tijd met investeringen? Ben je op tijd met het uitvinden van uh, nieuwe kunstmestbronnen? Want kunstmest raakt uitgeput, met name het, het fosfaat. En het fosfaat is onvervangbaar. Technologie is niet iets waar je, waarmee je de wetten van de natuur kunt veranderen. Je kunt alleen daarmee spelen. Fosfaat is een, een, net zo belangrijk voor de planten als zuurstof voor u en mij. Dus dat kun je niet vervangen. Je kunt niet zeggen, nou als er straks geen zuurstof meer is... weet je wat, we bedenken wel iets anders voor de mens. Zo werkt het niet. Hmm. Dus het uh, belangrijkste is dat al die uh, dingen die je nodig hebt... om de voedselproductie op pijl te hebben, dat het op tijd komt. Is er, is er op tijd voldoende alternatief voor de huidige kunstmestbronnen? Is er op tijd uh, een systeem waarbij de vaardigheden nodig om landbouw te bedrijven... waarbij waar, waar die op wereldschaal toenemen? Nou, we zien op dit moment de trends in de tegenovergestelde richting. Ja. Voedselproductie, dat is eigenlijk de factor waar we het over hebben ja. de hele tijd nu. En maar wat voor rampen staan ons nog verder te wachten? Wilt u een lesje of zo? Ja, dat doe maar. Een vrolijk of nee, zo? hoor. En, Gewoon, uh, de, de vijf grootste rampen die ons te komen nou, de, de, klimaatsver jaar de, de klimaatsverandering lacht. is natuurlijk de, de grootste. Ja. En die is op enorme ja. schaal aan de gang. Uh, de, onlangs is de honderdste doorvaart gevierd uh, over de Noordelijke IJszee. En dat was vroeger uh, Willem-Barens. Mm -hmm. uh, dat was natuurlijk allemaal ondenkbaar tot tien jaar geleden. Maar nu varen ze daar vrolijk langs. Die ijskappen zijn weg. Dat is één, klimaatverandering. Klimaatverandering is gigantisch. Nou, uh, daarbij uh, wat er in de oceaan aan de gang is uh, op het gebied van uh, afval en de, de, het verdwijnen van de functies van de oceaan door al die al, door de afval. Um, hoeveel afval in de oceaan, met name plastic? Ja, Kunststof. die drijvende plastic eilanden. Hè? Maar dat is niet een afvalprobleem. Dat uh, tast de hele eiwitcyclus uh, van de oceanen aan. En ook de klimaatpompfunctie. Ja, Oké, okay. klimaatverandering, dat... oceanen. Oceanen. Uh, <laughs> nou, waar dat al over bevolkingsgroeien, dat is ook een <laughs> grote ellende. En er is op dit moment op grote schaal natuurlijk een, um, uh, een probleem met de uh, ontbossing als je bossen kwijtraakt, zoals dat op de schaal waarop dit nu gebeurt... dan raak je, dat, uh, dat kom ik weer bij de klimaat uit... dan raak je weer een belangrijk deel van de klimaatcorrectiemaatregelen kwijt. Ja. Maar ik uh, ga niet alle zeven kwalen van de Bijbel opnoemen. De vraag is natuurlijk, wat gaat dit voor onze kinderen... Uh, of hun kinderen weer betekenen? Hoe erg is het tegen die tijd in Nederland? In het 2100? Nou, nou ja, dat is het merkwaardige natuurlijk. Uh, men heeft heel vaak gezegd de laatste jaren... jullie hebben ongelijk gehad, want kijk, we hebben genoeg eten... en genoeg te drinken. Jullie hadden voorspeld dat de olie opraakt. Hadden we trouwens niet gedaan. Maar dat zijn oppervlakkige lezers, waaronder wereldleiders... Um, de rijke landen uh, ontspringen meestal de dans. En Nederland is wat dat betreft, als we het hebben over voedsel... in een unieke positie dat het de plaats is... waar de beste landbouwkennis ter wereld bestaat. Dus wij uh, spinnen daar garen bij. En waar Zo... hebben we het dan over? Veeteelt? Je hebt het over alles. Uh, de hele keten van de glastuinbouw tot de akkerbouw, de veeteelt. We hebben in Nederland een unieke kennis... die in de hele wereld wordt geëxporteerd. Overal waar je geavanceerde landbouw ziet, zijn Nederlanders... En dat betekent dat de stress, de spanning op de wereldvoedselvoorziening... zal betekenen dat Nederland daar economisch en anders in schaarweest bent. We gaan eraan verdienen, aan dat ja, rampscenario. Dat, dat, doen, we al. dat ja. doen we al op grote schaal. En dat zullen we blijven doen. Ja, kortom, u logisch het uh, vn rampen scenario, uh, met het uwe. Geen 10 miljard, maar 2 miljard bewoners op aarde. Ja, ik, vind het het 21, ik vind dat geen rampscenario, 2 miljard. Dat heel goed. Ja, dat, daar, daar wordt er dan veel beter van. Ja, ja. Het is wel jammer voor, voor allerlei ontwikkelingen. Uh, en die mensen gaan ook niet prompt dood. Dat is ook niet wat er gebeurt. Het is een heel geleidelijk proces van terugnemende geboortecijfers... en uh, afnemende bevolkingen, zoals we nu ja. al zien. vergrijzingen en dat soort zaken. Ja, het jammer is dat we uh, in 2100 er niet meer zijn... en dat we niet kunnen kijken wie er gelijk had. Ja, maar ik ben er dan nog wel. Ja, ja, zeker. In ieder geval uw geest. Ja, zeker. Ik blijf nog even kijken. Ja, steeds ja. achter een wolkje. Oké, okay. hartstikke goed. Wouter van Dieren van de Club van Rome, dank u wel. En ik voelde het als het omhoog komen en, en het ging eruit. Als je het hebt, dan groei je op voor en rat. Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. En die, die manier, die schreeuw, schiet hem niet neer. Deze week in Goedemorgen Nederland voor herhaling vatbaar. Ik denk dat het de komende dagen pas echt gaat beseffen. Het is nu nog moeilijk te bevatten. Defensie moet flink bezuinigen, maar een soldaat in opleiding heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Dat bleek wel toen verslaggever Marcel Dekker eerder in maart dit jaar de oranje kazerne in Schaarsbergen bezocht. Wat is jouw uh, opdracht? De piloten uh, stort neer. En uh, die proberen wij te, uh, mee te nemen. Dus jij neemt de piloten mee en gaat terug naar eigen troepen. Ja, dat is wel de bedoeling. Okay, hoe is jouw route gemarkeerd? Uh, met uh, rood lint. Oké, okay, alles duidelijk? Niek van Geels. Wat is uw functie meneer van Geels om dat even duidelijk te krijgen? Ik ben de hoofdinstructeur van de Bravo Instructie voor wat betreft het sportieve gedeelte. Dus alle fysieke training, alle sport die ze eigenlijk krijgen tijdens de 22 weken opleiding. Het begint met een gewenningsperiode. Hij kan niet van de een op de andere dag uh, in het militaire strakke regime uh, gaan volgen. Dus dat wordt heel rustig aan gedaan. Geen marsen van 15 kilometer meteen e met... absoluut niet. Daar zit echt uh, een logische opbouw in. Maar we praten ook over horloges, sieraden, telefoons, uh, laptop. Mag dat wel, mag dat niet? Dat kunnen we niet van de een op de andere dag allemaal afnemen. En zeggen van, dat mag niet meer. Dat wordt geleidelijk aan gedaan. Geleidelijk aan gedaan. Dus uiteindelijk wordt het keihard trainen. Keihard jezelf inzetten. Ja, op het moment dat de gewenningsperiode afgelopen is... en voorheen was de gewenningsperiode vier weken. Op dit moment ligt de gewenningsperiode op tien weken. Ja, is dat veranderd? Hebben we slappe jongeren gekregen? Nee, dat absoluut niet. Maar toch moet er het een en ander veranderen. Uh, het is allemaal niet meer zo makkelijk als vroeger. Misschien dachten we te makkelijk vroeger... maar op die manier houden we wel meer mensen binnen. Want het zou jammer zijn als je op dag één al een kerel verliest... waarvan je het telefoontje afpakt, terwijl dat misschien een hele goede vent is. We werken in vier modules. Ze zitten nu in module drie. Uh, en we gaan langzaam aan de hand van die, van die individuutjes gaan we naar een groep toe. En dat moet die vent straks ook kunnen laten zien. Hij moet met een groep in die eindoefening uh, de hele eindoefening ook kunnen doorlopen. Ja, en als groep komen ze ook uiteindelijk aan. En niet dat het losse individuutjes zijn die daar allemaal rond aan het lopen zijn. Hoeveel jongens bent u begonnen? Jongens en meisjes. Laat ik het zo. Dus zijn er eigenlijk heel veel meisjes? Niet veel, nee. Met hoeveel jongens bent u begonnen? Uh, pak een beet 160. Wat is daar van overgebleven tot nu toe? Uh, we zitten nu op uh, een mannetje of 80. Oké, okay. alles duidelijk? Duidelijk. Zo volgen we de soldaat die zijn parcours gaat afleggen en dan onderweg allerlei verrassingen tegenkomt. Dat is een onderdeel van de oefening. En de soldaat wordt aangevallen. Loopgraaf in. Er wordt weer aangevallen. Maar mijn jongen ja, hoe jongen. erbij. De pinda. Met geen munitie meer. Daarom zegt hij pinda pinda. Dat is een beetje jongen. Ja, goed. Ik heb wel goed gevoel over. Ook al krijg je natuurlijk een paar klappen. Maar dat weet je van tevoren dat je begint. Maar voor het... Ja. Me Smeurt met bloed moet even uitgelegd worden. Je kreeg, ja, je, je, je kreeg wel drie keer klappen. Ja, nou, dat hoort erbij. Je kan niet altijd uh, alles tegenhouden. Ik ging er uh, fel op. Ik was niet afwachtend. Uh, dus het was gewoon goed uh, eigenlijk. Met wat voor gevoel ga je in godsnaam zo'n zo parcours af? Is dat een gevoel van angst? Is dat een gevoel van... Ah, je, je wil natuurlijk zo graag die rode beret halen. En uh, ik zie het als een lijstje met uh, dingen die je uh, door moet gaan. En er zitten ook een aantal dingen tussen die wat minder zijn natuurlijk. En uh, zoals nu heb ik hem gehad en dan uh, kun je er eigenlijk een vinkje achter zetten. Ah, ja, je bent gewoon een stukje dichter bij uh, je einddoel. Uh. Soldaat in opleiding, even je naam. Van der Gein. En hoe haal je het in je hoofd om dit te gaan doen? Ja, hij gaat er niet dood van en uh, ik weet waarvoor ik het doe. Hoe zie jij je toekomst? Je gaat je opleiding natuurlijk nog doen. Je moet nog maar te horen krijgen of het allemaal gaat lukken. Ja. Maar zie jij echt een, een verre toekomst voor jezelf bij de landmacht? Ja, zeker weten. Je begint nou gewoon uh, als militair, militair. Straks sta ik paraat en dan, uh, het is gewoon een mooi werk. Je staat overal voorop, uh, je helpt mensen en je uh, ja, ziet veel van de wereld. En dat uh, lijkt me erg mooi uh, eraan. In vrije weekenden zul je ongetwijfeld wel eens een keer radio of televisie of radioluisteren, tv kijken, kranten lezen en dan uh, lezen dat het op dit ogenblik met defensie uh, of in de toekomst uh, misschien niet zo goed gaat. Er moet het verschrikkelijk worden bezuinigd. Uh, lig je daar wel zwakker van? Ja, je weet het niet. Uh, op een eenhoud zoals dit zullen ze niet heel snel gaan bezuinigen. Ja. Nou, omdat uh, deze gewoon nodig zijn, die kan je niet zomaar wegschrappen. Natuurlijk uh, is het onzekerheid, maar ik denk dat het voor iedereen zo is. En. Uh, ik zit nog in mijn opleiding, dus ik merk er sowieso nog niet heel veel van. Uh, nee, ik ben er nog niet echt uh, mee bezig, inderdaad. zie ziet de dag verder uit voor je. Eerst een boterham eten, neem ik aan. Die zal ja. wel razende ja, even lekker wat eten. Schoonmaak. Ook nog even. Ik geloof dat we nog een stukje gaan uh, roeien. Uh, Ideale alle omstandigheden, hè, nu? Zeker weten, ja. ja. Kan niet beter. Succes met je opleiding. Dank u wel. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen, Nederland, Straks grote schoonmaak laat diepe wonden na bij mensen die nooit wat weggooien. Is nu het ochtentumeur van Henk Spaan. Is het een complot of zijn er meer mensen die niet kunnen inloggen bij kranten? De NRC kun je sowieso vergeten, alleen toegankelijk voor computerspecialisten. Nu las ik maandag op de site van de Volkskrant deze zin... Op momenten dat de wind de wieken van het Amsterdamse aanvalsspel aandrijft... draait het voetbalmotortje als een tierenlier. Ik herhaal... Op momenten dat de wind de wieken van het Amsterdamse aanvalsspel aandrijft... draait het voetbalmotortje als een tierenlier. Zelden zag ik een mooier voorbeeld van een uit de hand lopend gebruik van metaforen... en ik brandde van verlangen om meer te lezen van deze auteur. Ik klikte op de Alinea om toegang te krijgen tot de hele tekst. Een venster vroeg om mijn e-mailadres en een wachtwoord. Ik vulde in. De Volkskrant liet weten dat e-mailadres en wachtwoord niet bij elkaar paste. Of ik een nieuw wachtwoord wilde... Natuurlijk, want ik brandde immers van verlangen om meer over elkaar heen buitelende metaforen te lezen. Tien seconden later had ik het. FWSN6RWP. En ze schreven erbij. Je e-mailadres is succesvol gevalideerd. Je kan nu inloggen op de site. Ik was enigszins geïrriteerd. Hoezo je? Als de krant een meneer is, dan hoort hij mij niet te tutoyeren. Ten tweede, wat is in godsnaam valideren? Vlaams voor goedkeuren, bevestigen, bekrachtigen of weet ik veel. Volkskrant spreek je moerstaal, dacht ik. Tot slot, je kan nu inloggen op de site. Ik zou zeggen je of u kunt inloggen, etc. Journalistiek begint met grammatica. Enfin, ik vulde het Vlaams gevalideerde e-mailadres en het wachtwoord dat ze me net hadden gegeven in. Wat denkt u, geachte luisteraar? Wachtwoord en mailadres correspondeerden niet met elkaar. Zakt daar de box niet van af? Ik ben inmiddels twaalf nieuwe wachtwoorden en een permanent gevalideerd e-mailadres verder, want zo gauw geef ik niet op, maar ze zijn er bij de Volkskrant nog niet in geslaagd het juiste verband te leggen. Je moet dit soort dingen ook niet aan Belgen toevertrouwen. Morgen in het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Sometimes I feel like one the woman kicking as a racing fun and BURNING all my fuels FIGHTING crime. Kick it, bank, get on the garbage, can't get on a date with SUPERMAN fly the sky just because I can.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 Now, why can't I be just an ordinary girl? Bread and cheese for breakfast every day. Show my cookie skills off 'cause I'm in love with my oven glove. Give Er won ooit een talentenwedstrijd van de Telegraaf. Maar lief is inmiddels alweer ter ziele Wonder Woman. Hitje uit 2007. Het is vijf minuten voor half elf. We kennen allemaal die plaatjes wel. Huizen en garages tot de nok toe gevuld met troep en dozen. Mensen die in hun verzamelwoede niets kunnen weggooien... en allerlei rotzooi opslaan in huis. Maar het huis leegtrekken heeft een averechts effect... zegt verpleegkundige specialist in de geestelijke gezondheidszorg Linda Vriend. Goedemorgen, mevrouw Vriend. Goedemorgen. Waarom help je mensen met verzamelwoede niet door hun volgestampte woningen leeg te halen? Nou, dat lijkt inderdaad de meest voor de hand liggende oplossing. Ja. Maar het heeft vrijwel nooit het gewenste effect. Omdat de woning eigenlijk in heel korte tijd weer vol met spullen zal uh, raken. Hoe komt dat? Wat is dat bij mensen? Dat ze daar niet uh, van afkomen? Ja, van die spullen, maar ook van dat gedrag. Nou, het is eigenlijk zo dat, dat mensen met verzamelzucht, die geven hun... Uh, hun spullen, wat in onze ogen eigenlijk waardeloze spullen zijn, die geven hun een soort van menselijke kwaliteiten. Dus iets weggooien, dat voelt dan als afstand doen van een hele goede vriend. En die spullen die geven een gevoel van veiligheid. En uh, uh, dus hebben die spullen eigenlijk nodig, daar zijn ze van overtuigd. Ja, die mensen hechten zeg maar onredelijk veel aan bijvoorbeeld folders, plastic zakken. Ja, ja. U, ja, het is echt ook echt waardeloze spullen. Maar hun zien het als hele belangrijke, waardevolle uh, dingen. Ja. U komt ook in dat soort huizen? Ja. ja. Schets even uh, nou ja, de, het laatste geval waar u geweest bent. Uh, nou ja, dat is als je binnenkomt stapels, oude kranten en tijdschriften. Tientallen lege flessen. Uh, muren van verpakkingen, plastic tasjes, uh, woningen. Echt zo, zo vol dat douchen koken of normaal door een huis bewegen eigenlijk al een uitdaging wordt. Of zelfs echt onmogelijk is. Dus in sommige gevallen is het echt klimmen over de spullen heen. Ja. En wat, wat doe je dan als uh, verpleegkundig specialist in de geestelijke gezondheidszorg? Nou ja, waar het als eerste uh, op aankomt is om uh, in contact te komen met deze mensen. Want ze vragen eigenlijk meestal zelf niet, uh, niet om hulp. Dus het zijn vaak de omstanders die uh, uh, hulp hebben ingeroepen. Nou, die mensen zelf hebben er eigenlijk geen last van. Het is vooral de omgeving die zich uh, eraan ergert. Ja, in eerste instantie wel. Ja, deze mensen verstoppen zich echt in hun spullen. Ja. En uh, dat ze er geen last van hebben, dat, dat, dat lijkt in eerste instantie zo. Maar dat is vaak uh, toch bijna de inzien niet helemaal waar. Maar nee. ze zullen niet zelf um, de hulp uh, inroepen. Omdat ze gewoon echt denken van ja, ik kan niet zonder mijn spullen. En de, de meeste mensen die denken dat de eerste oplossing het weggooien is. Dus daar zijn ze ook heel erg bang voor. En, um, uh, ja, dus het begint in feite eigenlijk gewoon met kennismaken en het vertrouwen winnen. En in contact komen met deze mensen. Is schaamte ook een factor voor veel mensen? Ja, zeker. Ja. Ja, het huis is, is, is zo vol, dus mensen die zorgen vaak ook dat je helemaal niet naar binnen kunt kijken. De gordijnen worden dichtgehouden of uh, uh, vitrages, dat soort dingen. Dat alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat je niet, uh, niet naar binnen kunt kijken. Dus schaamte speelt zeker een uh, grote rol. Ja, en dat bovenmatig hechten aan nou ja, voor ons dan onbelangrijke spulletjes. Mm -hmm. uh, staat dat ergens voor? Ik bedoel, wat speelt daar dan? Is daar in het verleden iets gebeurd? Ziet u daar een patroon? Ja, het dus blijkt wel dat, dat er vaak een trauma aan vooraf is gegaan. Of, of uh, soms ook meerdere voorvallen uh, van nare dingen waar die persoon veel verdriet uh, over heeft gehad. Maar buiten dat blijkt het ook, uh, ook erfelijk te zijn. Dus het komt vaker in de familie oh. voor dat ja. uh, de mensen lijden aan een verzamelprobleem. Dus dat, uh, ja, dat speelt eigenlijk beide. Maar wat is daar dan in het verleden gebeurd? Waardoor mensen uh, nou ja, hun huis niet opruimen en alles maar houden en nooit wat weggooien? Ja, het kan eigenlijk heel divers zijn. In Hoor, dit winten. geval hebben ze uh, veel sociale um, dingen meegemaakt die, die echt tegenvallen zijn. Dus veel, veel contacten verloren of een ja. echtscheiding, kind kwijtgeraakt, overlijden. Dus meestal in die um, um, context. Ja, het moeite om uh, afstand van dingen te doen, verlatingsangst misschien ook. Kun je het ja. eigenlijk ook ja. omdraaien als je nou een enorme opruimer bent en je gooit eigenlijk alles weg? Wat is er dan mm. met je aan de hand? ga ja, je, je met meer dan gemiddelde persoonlijke als... belangstelling. Ja, nou ja, ik denk dat dat een beetje te snel uh, conclusie is. Dat zou ik niet weten. Hmm. Is het een ziekte? Ja, het is duidelijk een, uh, een ziekte, ja. Wij denken er een beetje te makkelijk over als omgeving. Van nou, Ruim het nou eens op. Ja, zeker, ja, ja. Het is, gewoon, het, is, het is echt een ziekte. Eigenlijk moet je het zien als, als dat net als wanneer iemand een verstokte roker is. En je denkt, nou, ik ga diegene van het roken afhelpen. Gooi je alle sigaretten uit het huis en dan is het probleem opgelost. Nee, zo makkelijk is het helemaal niet. Nee, je slaat gewoon echt een stap over. Nou. Oké, okay, hartelijk dank. Verpleegkundig specialist in de geestelijke gezondheidszorg, Linda Vriend. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. En zometeen naar het nieuws, Prem Radakisjoen, Prem, goedemorgen. Waar ben jij vandaag? Ja, goedemorgen Karel Johan. Ik sta Eindhoven en ik ontmoet de vaste luisteraars uit Weert... die even bekijkt waarom de bus het weer doet en hoe het hier allemaal zit. Maar we hebben zo meteen een volle bus met drie jonge jongens... van Somalische afkomst die van alles doen... omdat ze de ellende in het land van hun geboorte willen ledigen. En ik vraag me af of dat nog wel mogelijk is in een failed state. Uh, daar zal het over gaan en ik ga van de luisteraars vragen... of ze deze jongens willen adviseren en mij wat te doen. Want ik denk, moet je wel überhaupt geld geven... dat Somalische krijgsheren daar misbruiken. Van kunnen maken. Maar mijn cynisme-luisteraars, die zal hopelijk genezen worden door deze jonge lui. of anders door het tropisch stemgeluid van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De belangrijkste Europese beurzen zijn geopend met winst. Daar staat ongeveer 1% in de plus en ook op de graadmeters in Frankfurt en Londen en Parijs staan groene cijfers.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 De politie van de Spaanse badplaats Joret de Mar gaat harder optreden tegen rellende jongeren. Franse en Italiaanse jongeren gaan speciaal naar de badplaats om daar te vechten, zegt de politie. En dinsdag raakten zo'n 400 jongeren slaags met agenten. Daarbij is met rubberkogels geschoten en werd één persoon opgepakt. En Automobilisten met pech blijven de praatpalen langs de snelweg gebruiken. Ondanks de opkomst van de mobieltjes. Per jaar komen zo'n 50.000 meldingen bij de ANWB binnen via de gele palen. En Dat aantal is de laatste jaren redelijk constant. De praatpaal is daarmee goed voor bijna 3% van alle pechmeldingen, zegt de ANWB. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie viel op de A1 vanaf Hengelo naar Duitsland voor de grensovergang 2 kilometer. Vanochtend vroeg gebeurde daar een ongeluk met een vrachtauto. De rechte is nog altijd dicht. Verkeer kan beter omrijden vanaf het buren. Omrijden via Enschede en de Duitse A31. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Rem, -time. Rem Somalië, een kapot land, een mislukte natie. Krijgsheren bevechten elkander voor territorium. Zeepiraten en andere criminelen vinden er een veilige haven. Een land dat terug is in de middeleeuwen, waar ouderwets de wet van de sterkste geldt. In dit mislukte land wonen er ook gewone mensen. Leraren, landbouwers, herders, hun vrouwen en kinderen. Door de oorlog en het ontbreken van beleid gaan ze nu dood van de honger. Maar van iedere cent die naar Somalië gaat, profiteren de bendeleiders. En als het geld dat de piraten afpersen zouden gebruiken voor de hongerige Somaliër, zou ons geld niet nodig zijn. Dus laat ze maar lekker doodgaan in Somalië, toch? Maar wat als Somalië Nederland was, en nu een geïmigreerde Nederlander in Canada zou zijn, zou u ook denken, stik maar. In Nederland zijn er duizenden Nederlanders van Somalische afkomst en hun hard bloed. Ze willen helpen, maar, ze zijn dan, maar zijn ze dan geen idealisten... die misbruikt worden door de keiharde criminelen in Somalië? Moeten ze stoppen met hun initiatieven of toch doorgaan? Vandaag vraag ik u om mijn vrienden van Somalische afkomst te adviseren. Doorgaan met kleinschalige directe hulp aan Somalië als stoppen met al het werk. Adviseer ze alsjeblieft. Bel 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. It's Luisteraars, we staan vlakbij het Centraal Station Eindhoven op het 18 septemberplein. En wat leuk is, ik kom een mevrouw tegen, u bent... Maar Veld. En u woont in? Weert. En wat doet u hier in Eindhoven? Shoppen. Oké, okay, gaat u ook geld geven aan Somalië? Nou, daar moet ik heel erg hard over denken. Waarom? Nou, ik, uh, ik sta eigenlijk wel achter de ideeën van uh, die oorlogsverslaggever Arnold Kastens. Die zegt van uh, als wij geld geven, en dan moet ik wel even erbij aantekenen. Aan het Rode Kruis een grote instelling, dat dat niet het meest slim is... omdat dat nooit echt heeft geholpen, gezien die krijgsheren, et cetera. Maar ik hoorde je net even een ander woord zeggen wat mij triggerde... en dat was het woord kleinschalig. En daar ben ik wel voor. Nou, dan zal ik u meteen het giro-nummer geven van de twee organisaties. 1104954 ten name van Netsom en 2966 ten waarname van Somali Next Generations. De jongens zitten in de bus, het zijn, ze zijn zelf van Somalische afkomst... en ze zorgen dat ze het geld zelf brengen en direct bij de mensen komen. Dat is het betere vind ik. Want bij die grote organisatie, dat gaat... En het werd echt hard gezegd laatst in dat gesprek met die Arnon Kaskus. Die zei van, er is gewoon handel in, in uh, dit soort zaken. Dus al die grote organisaties verdienen er ook flink aan. Kleinschalig, inderdaad. Heb je zicht op de zaken. En ook op je geld. Nou, ik wens je een prettige shopdag. Don't shop till you drop. <laughs> Thank you. Okay. En veel succes met je programma. Ik ben er echt helemaal woud van. Uh, dank u wel. Luisteraars, bent u met haar eens? Bel 0801121. Als zegt u nee, Prim, ook die kleinschalige organisaties deugen niet. Dan kunt u bellen en mailen. Ahmed Essa, jij organiseert op 3 september wat? Uh, ik organiseer met uh, samen Stichting Netsom een uh, benefietconcert. Uh -huh. En 3 september uh, in Den Haag. Uh -huh. Gebouw Bing 36. Uh -huh. Bing nummer 36. Wat wij doen is. Uh, we, we verzamelen geld. En uh, we willen awareness creëren van wat er gaande is. Maar wat doe je met dat geld? Dat uh, wordt direct daar naartoe gebracht. Door hebben. wie? Uh, door ons we hebben directe uh, mensen die daar zitten. Maar uh, hoeveel moet je aan de krijgsheren in het gebied betalen om dat geld te mogen brengen? In het gebied waar wij uh, hulp brengen zijn er sowieso geen krijgsheren. Mm -hmm. En uh, ik wilde even één ding zeggen. En nu had, had zij over Arnold Kastkens. En uh, ja, uh, we zijn wel heel erg geschrokken van het verhaal van Ar Arnold Kastkens. Natuurlijk zijn er misstanden. Natuurlijk zijn er extremisten. Natuurlijk zijn grote hulporganisaties die uh, geld op andere manier pakken. Maar dat hij zegt dat Somaliërs moeten elkaar uh, maken pot schieten, mm -hmm. en, uh, want, want zij, zij doen het al 21 jaar, dus uh, dat, dat, dat is uh, onmenselijk. Maar Achmed, wanneer ben jij in Nederland binnengekomen? Ik ben uh, net na de oorlog binnengekomen, dus ik heb dat oorlog ook meegemaakt. Ja, dus hoe ik, oud was je toen? Ik was 10 jaar. Nou, Hoe lang is dat geleden? 20 jaar geleden ongeveer. Dus al 20 jaar schieten ze elkaar de kop in in Somalië. Ja, maar dat, is, dat, dat gaat even nu niet om. Uh, om de, gaan wij nu over de hulp, hebben we nu het erover en hoe die daar komt. Of, uh, of de politieke verhaal. Nou, Ahmed, het probleem is, kijk, um, uh, Ahmed Farah, goedemorgen. We kennen elkaar. Ook radio -collega, Ik heb je op 15 juli gesproken. Dat is luisteraars de andere Ahmed. Um, Ahmed Essa raakt de vinger precies op de zere plek. Want gaan we het hebben over hulp? Of gaan we het hebben over de politieke toestand? Je bent er net geweest. Ik ben er net geweest, ja. Beschrijf voor de luisteraar. Hoe dat land eruit ziet, hoe het eraan aan toe gaat. Um, ja, nou, zoals hij ook net zei, als wij weer terugkeren over de 20 jaar, dat is echt een lange weg. Maar voor mij is er een directe uh, aansluiting. Mijn moeder woont in de DAP-kamp. Uh -huh. uh, ik ben daar ook geweest 20 jaar geleden. Ik ja. ben naar Nederland gekomen. Dus ik heb nu besloten om daar weer terug te gaan, omdat ik al contact had met mijn moeder. Ja. Kon ik dan de situatie even zien? En we dan gewoon even directe hulp. En we hebben niet echt de bezighouden van de 20 jaar. Er is nu feminin. Het is nu een uh, hongersnood En daar wilden wij gewoon inspringen en daar hulp uh, aanbieden. Nu, nu. Maar uh, um, de discussie over uh, de hulporganisatie, al dat soort dingen... die kunnen we misschien later. Maar bij ons gaat het om nu we zien mensen van onze komaf... Uh, die op onze lijken zelf te spreken als wij. En zij hebben hulp nodig. En wij, Somali's die opgegroeid zijn in Nederland... gaan we daar naartoe om te helpen. Ja, maar Ismael uh, van uh, Somali Next Generation... Um, je, de vraag blijft natuurlijk, jij wil helpen uit je betrokkenheid. Maar doordat jij geld brengt daar naartoe... zijn er ook die uh, bendeleiders en de, de mensen die ja. daar elkaar bevechten... die er toch profijt van hebben. Of ben ik gek? Je bent uh, gek hè, Brem? <laughs> <laughs> uh, want uh, Somaliërs uh, die in het buitenland uh, verblijven... sturen maandelijks gewoon geld naar uh, overgebleven families. Mm -hmm. Dat doen ze via money transfer companies zoals GWK. Maar uh, Somalische varianten... Ja. Uh, elk geld dat ze hier opsturen, of het 100 euro is... komt daar precies aan bij degene die ze willen. En dat is ook 100 euro. Onderweg van Nederland naar Somalië zijn er geen bendenleden... die het geld uh, die, uh, van de 100 euro gaan afsnoepen, als het ware. Nee. 100 euro komt gewoon aan. En wij gebruiken juist die kanalen... om ook het geld dat we hier inzamelen in het buitenland naar daar te brengen, naar de mensen die het nodig hebben. Oké, okay. luisteraars 0800-1121. U kunt mailen naar primtimeapenstap.ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Adviseert u mij alstublieft en Ahmed Farah, Ahmed SC en Ismail Mowali... hoe ze het moeten aanpakken, of hun aanpak de juiste is... of er wat anders moet gebeuren. Ahmed, uh, jij hebt een liedje uitgezocht. Wat gaan we nu horen? Want ik versta helemaal geen Somalis, dus jij hebt het net met uh, Wim de Veter gezocht. Nu gaan we horen Nim ayasin en dat heet Habrobrun uh, dat betekent ongeveer. afspraak aanhouden. aanhouden. Dus onze afspraak is om onze mensen te helpen. Met Farah, hoe lang ben je al terug in Nederland? Um, ik ben een week uh, terug ongeveer. Oké, okay, kan je je reis beschrijven? Je bent van Nederland gevlogen naar... Uh, van Nederland gevlogen naar Nairobi. Van Nairobi weer naar Garissa. Uh, Waar is Garissa? Nairobi Garissa is, dat is uh, ongeveer begrensd met Somalië. Ja? En ongeveer zeg maar, 300 kilometer van de Daapkamp. Uh -huh. Nou, de Daapkamp is gevestigd uh, uh, 95 kilometer van de Somalische grens. Uh -huh. En... Naast de Dab de is er ook een Somalische staat, zeg maar, dat ook begrensde met Kenia. Maar... Daar zijn we geweest en iedereen zei van oh dit is onveilig en de krijgsheren gaan al jullie geld afpakken en die gaan jullie persen, al dat soort dingen. Maar uh, we hebben met onze eigen ogen gezien dat de uh, mensen die voor de zeggen hadden, zeiden van waarom komt dat kamp niet naar Somalië? Want die, die kamp is nu gevestigd in Kenia en de Kenianen profiteren ervan. Maar ben je ook Somalië ingetrokken? Ik ben in Somalië ingetrokken, ja. Hoe ho ver Somalië ben je? Uh, 95 kilometer ben ik de grens overgestoken. Voelde je onveilig? Um, geen één seconde. Maar na nou, hoe lang was je terug? Twintig jaar. En, en je bent, hoe groot ben je nu? Uh, 33. Dus je was 13 jaar terug? Ik toen je was weg ging. 13 toen ik naar Nederland kwam. En, en, en als je terugkomt, wat, wat, wat, wat valt je het meest op? Um, het valt me meest op dat er uh, land kapot is. Het valt me op dat er mensen echt uh, uh, een of andere manier een beetje desperat zijn. En ze willen juist uh, uh, uh, de hef in hun eigen handen nemen. Ze willen iets doen. Alleen ze hebben de hulp niet. En je bent nu, je denkt Nederland, we kennen elkaar. En als je daar bent, is het moeilijk om weer als een Somaliër te denken. Absoluut, ja. Het is echt heel veel dingen denken van ja, oh ja, dit kun je ook wel doen, of dat kun je ook doen. Waarom kun je dit niet zo doen? Maar wat je ook begrijpt als je daar bent, is dat de mogelijkheid er niet voor is. De mogelijkheid is er daar niet voor. Ja, want jij bent hier een jongen die je handen ontzettend uit de mouwen steekt. Je hebt iets van je leven gemaakt. Zie je die mensen dan niet zo machteloos, Als je denkt? Je kreeg een trap onder je kont, ga wat doen. Ja, maar dat, dat denk je wel. Maar wat je nou ziet is van dat de hulp wel juist nodig hebben. Maar doordat wij hier iets geleerd hebben... doordat we terugkeren daar naartoe... kunnen wij uh, een kleine business creëren. Nou, bijvoorbeeld dat Doble. We hebben nou een plan gemaakt hier in Nederland... dat wij er als een, een modelstadje willen gebruiken. We willen de politie daar ook nog uh, een eindje helpen, zeg maar. Dat er ook misschien voetbalclub is voor de politie, is. Dat de security even goed is. En dat er, uh, de vluchtelingen niet 95 kilometer van Somalië... naar de Kenia overtuigen. Te komen, want daar is waar de meeste slachtoffers vallen. Oh, die race van, van, dat dorpje van, van, van het dorpje in Somalië met naar de grens, ja. daar, en, daar zitten de struiken struik ja. en, en wat jullie denken is, als wij daar naartoe kunnen gaan en daar zeg maar, een soort protectie kunnen organiseren. Dan heb je een soort lijntje waar, waar goederen en dergelijke kunnen komen. Kunnen komen, precies, ja. Ahmed Assa, hoe ga je die hulp geven? Geven jullie het geld of kopen jullie goederen? Wat, wat gaan jullie doen? doen, wat doen uh, we doen op verschillende manieren. En uh, zoals Ismaël zei, verschillende kanalen kunnen we ook gebruiken. Een van, de, een van de strategieën die we gebruiken is uh, via een Global Somali Emergency Response, uh -huh. waar uh, Ahmed Varig opgezet heeft, met een paar andere vrienden en waar ik ambassadeur van ben. En hebben we een, een, via globengiving.com uh, een, een, een soort van project opgezet. In principe zijn. Um, dat heet survival backpacks. Wat mensen kunnen doen is een soort van internetbankieren: tassen voor mensen bestellen. En die tassen zitten een uh, aantal uh, dingen: tassen, uh, slippers en kussens. En noem maar op, een aantal benodigde dingen om die mensen te helpen. Dus in principe, je stuurt geen geld, maar je, stuurt, je, ja, je betaalt via internetbankieren goederen die wel daar gelijk aankomen bij die mensen. Ja, goederen zijn minder interessant om af te persen, want als die rovers komen, ja, hoeveel kussens kan je stelen? Ja, die kopen wij vanuit Nairobi vanaf? Ja. en die brengen wij. Uh, dat, het dollar kost ongeveer 35 dollar. Het. Ja. Maar er zit er uh, iets waar je dan bijvoorbeeld de dagen doorheen kan. Want waar meestal slachten over vallen is die 95 kilometer. Zodra ja. ze in de DAP komen, daar zitten al die grote organisaties. Alhoewel ze echt niet veel hulp daar weer. Maar dan hebben ze toch wel iets te drinken, iets te eten. Maar hoe doe je met water? Zit er in dat pakket ook water? Hoe breng je er water zit Er zit water in? in, glucose zit er in, slippers zit er in, melk zit erin, in, uh, zit erin. Gewoon... Ja, iets wat je van een dag of twee mee kan overleven. Oké, okay, Jan Bakker, onze vaste man uit sint Anne parochie die zegt... de problemen met Afrika en Somalië is dat het Westen de afgelopen eeuwen... Afrika heeft leeggeroofd. En uh, uh, als de mensen hun rechtmatig deel komen terug, eisen niet thuisgeven. Nu weet ik dat jullie jong kerels zijn. Jullie kunnen niet de hele wereldproblematiek oplossen. Maar uh, ik kan 84 herinneren. Ik kan 93 of 92 herinneren. Wanneer Ismaël... Komt er een structurele oplossing in Somalië? Uh, om te beginnen Brem, uh, ik ben uh, oneens met de hele beeldvorming over Somalië. Een land van, uh, vol uh, rovers, piraten, warlords, uh, extremisten. Uh, Somalië is een land dat 19 keer groter is dan Nederland. Er wonen ongeveer 15 miljoen mensen, minder zelfs. En uh, zo'n groot land is het onvoorstelbaar dat, het, dat al die mensen allemaal rovers zijn... of piraten of warlords. Mm -hmm. Dus eerst moeten we het probleem wel in de juiste context plaatsen, in Somalië. De warlords waar je over hebt, dat, dat is, kan je op twee handen tellen. Ja. De milities die ze hebben. Elke warlord, de grootste warlord, heeft er niet een grotere militie dan 300 man. Ja. En die moeten over steden regeren met 100.000 à ah, half miljoen mensen. Ja. Dus in zo'n context is het ondenkbaar... dat al die mensen daar zijn om geld te beroven of mensen te beroven. Dus wat ik wil eerst zeggen is... Natuurlijk, Somalië is een land in crisis. Het zit, het is al... Maar is het een land? Want je hebt, je hebt geen... Kijk, een van de problemen hier in Nederland is... We kunnen naar Mark Rutte gaan als iets niet deugt. En zeggen regering, het deugt niet. Ja. De regering van Somalië die reageert alleen over een klein deel van Mogadishu En verder heeft het geen invloed in het land. Nou, Somalië is een land. Alleen met een zwakke regering. Ja. Een zwakke regering die niet op eigen benen kan staan. Ja. Dat, is de, dat is een feit hoe het nu is. Ja. In twintig jaar is het al in oorlog. Ja. Wat wij uh, nu proberen, van vooral de jongeren, Somali's jongeren, ik ben van uh, Somali Next Generation. Wat wij proberen is, aangezien wij uh, de oorlog hebben ontvlucht en in het buitenland zijn uh, opgegroeid en ook uh, daar uh, onderwijs hebben gevolgd, wat wij willen doen is dat wij onze kennis en talenten en energie gebruiken om daar verandering te brengen. Maar Ahmed Essa, um, als jullie, uh, oké, okay, laat me een aantal vragen van de luisteraars behandelen, want misschien. Kunnen jullie dat uh, uh, beïnvloeden? Uh, Niels den Hartos zegt... we moeten niet opgeven alternatieven zoeken. Bijvoorbeeld Somalisch witbrood droppen met onze F-16 uh, uh, giften of iets dergelijks. Het wordt nu al een paar keer geopperd. Laat de vliegtuig overvliegen met hulpgoederen. Is dat een goed of slecht idee? En dat is een heel goed idee. Dus, uh, de gemiddelde militie heeft, heeft geen uh, raketwerper om een F-16 naar beneden te halen. Om zo maar te zeggen. Maar om terug te gaan naar uh, wat uh, Ismaël net zei. En we, we, we haken steeds af. Nu, uh, van, nu hebben we over hulp. Maar als het gaat over politieke toestand daar in Somalië. En waarom het niet goed is. Waarom het een, 21 jaar naar de klote is. En wij dagen uit ministeries, instellingen of wat dan ook. Om ons te bellen. En niet over Somaliërs praten. Maar met Somaliërs. We hebben democratisch gekozen premier. Maar die is weggejaagd om zomaar te zeggen... door Oegandezen en uh, ja, beschermers in Somalië... die weer gecoördineerd worden door de CIA. Nee. Dus wat ik wil zeggen, ik, ik wou niet in een politieke verhaal ingaan. Maar er zijn oplossingen en er, er zijn antwoorden. Maar kom alsjeblieft naar ons toe. Luister, als u moet op de webcam kijken... dan zie je idealistische jongen iets het ogen uh. als hij hierover praat. Goedemorgen mevrouw Hummels. Morgen. Ja, ik wil een vraag stellen aan de beide Ahmeds. En Jammer. de vraag is ik een beetje gebaseerd op de ervaring die ik zelf heb opgedaan met vrouwen, met hun gezinnen van Somalische afkomst, die uh, in de 90 jaren uh, in Nederland in, uh, van de ene opvangcentrum naar het andere gesleept werden. En toen had ik op een gegeven moment voor mekaar gekregen dat ik in Helmond of in, in Brabant van een fabriek die uh, stoffen uh, maakt, die vooral in de Afrikaanse landen heel gewild zijn, dat ik daar wat uh, voorraden van kreeg, die niet meer verkocht werden. En die, uh, en die wilde ik aan hen te zodat een activiteit zouden hebben, ja. waardoor ze hun depressie te boven zouden komen. En toen viel mij op dat er onmiddellijk strijd ontstond dat de vrouwen van de verschillende stammen niet met elkaar dit wilden delen. En ik vraag me af hoe deze de acht mensen in staat zullen zijn Aha. om die sta tegenstellingen die maar echt, Hummels, echt diep gehoedeld zijn, te een overbinnen. Een uitstekende vraag. Vrienden, ja. jullie uh, mogen... Ja, ja, ja. ga jullie maar. Uh, om terug te gaan naar het Stammenverhaal. Om zomaar te zeggen. Uh... Nee, maar, Ahmed, ja, essa, even, het is waar, hè? Dus uh, ja. vaak is het nou. Zijn jullie allemaal van dezelfde stam of van verschillende stammen? Sterker nog, wij weten niet eens wat we van elkaar niet. zijn. <laughs> ik ken deze heren al echt heel lang. Ik weet echt niet wie ze zijn. <laughs> dus dus waar, waar het over gaat is. Uh, de Stammenoorlog heeft Somalië gewoed. En dat heeft wel zijn uh, wonden achtergelaten. Maar als je naar de, de, de, de extremisten ziet, die hebben alle soorten uh, stammen. Als je naar de overheid ziet, hebben hebben alle soorten stammen. Als je de piraten ziet. Er zijn alle soorten stammen. Dus de stammenverhaal, we gaan die eens ontkennen. Maar dat is al lang begraven. En nu gaat okay. er om geld. Ik, geld. Okay. ik wil u even in de reden ja, vallen. De ik, wat ik nou zo pijnlijk vond, dat was dat in het asielcentrum de vrouwen juist van deze stammen uh, tegenstellingen uitgingen, en met name de vrouwen die uit de steden afkomstig waren, en die ook heel makkelijk uh, konden leren en konden lezen en schrijven, die wilden op geen enkele manier geassocieerd worden met de vrouwen die uit het zuiden kwamen. Dat vonden ze gewoon primitieve, achterlijke vrouwen. Jongens. En dat gebrek aan solidariteit hier in Nederland, alle, alle vrouwen met hun gezinnen, maar... in dezelfde penibele situatie, die konden niet onderling solidariteit. Mevrouw, mevrouw, Hummels, zijn. mevrouw Hummels, het is helemaal ja. duidelijk, het klopt ook, ik zie ze kanikken, ja. maar wat ik Begreep, jullie, ik jullie. het de, pijnlijk om het te zeggen. Nee, nee, nee, ja. het is heel goed nee, dat je het ik, zegt, Ahmed we ik, ik daar echt op ingaan van uh, de oude generatie. Hè? Want Somalië bestaat nu 74 procent van de jongeren onder de 30. Ja. Nou, wij jongeren die opgegroeid zijn... en de jongeren die dan na, twee, uh, uh, na de oorlog zijn geboren in, in Somalië... die hebben echt weinig te maken met het oorlog. De oude generatie begrijpen we wel. bestaat ook nog in Somalië. Maar na 20 jaar hebben we al geleerd dat het klan uh, gedoe ons uh, nergens brengt, zeg maar. Maar er bestaat wel nog steeds, zoals je zegt, met het oude generatie. Ja. Dus dat is er, maar jullie jongeren omzeilen. dat. Ik heb van, kemp hier, hoi prim. Ik zal nooit opgeven als het op mijn eigen land zou gaan. En ik kan dus alleen maar zeggen dat ik hoop dat jouw Somalische vrienden ook niet opgeven. Wie of wat zou ik zijn als ik ze zou aanraden hun landgenoten te laten creperen? Ik geef niet aan Giro 555. Ik reed iedereen aan om dit niet te doen. Er zijn voldoende alternatieven. Ik zal even weer de Giro-nummers noemen. 1104954, 954 ten name van Netson. En 2966 ten name van Somali Next Generation. Nu is mijn vraag... Hoe kan ik controleren dat mijn geld goed terechtkomt? Want Ahmed, straks Ahmed S.A. of uh, Ismaël... Als, ja. als uh, Brem ons laten wij ja. uh, uh, willen om de twee dagen uh, uh, een videoblog houden tijdens uitdelen, tijdens het kopen, al dat soort dingen. Ik zit daar, ik ben zelf al een filmmaker... en daarom ben ik ook begonnen met dit, om juist daar naartoe te gaan. Wat hebben ze nodig? Waar is de problemen? Hoe kunnen we er helpen? En daardoor is er, hebben we nu al rond de 100.000 ingezameld, zeg maar. En dat werd gedaan door jongeren zoals uh, maar Next Maar dat geld gaat in je de de eigen zak stappen met 100 vader gaat dat geld ernaartoe. Hoe naar kan toe. ik het ook controleren, Ismaël? Ja, uh, dat proberen wij van elke week, uh, nee, om de twee dagen... Uh, een blog uh, bij te houden met video. Welke site? Uh, nou, als je Brem ons dan kunnen wij een link opzetten... Oké, okay. we zetten alles op de site van PrimTime. Primtime. Goedemorgen, mevrouw Schultz. Meneer Schultz, sorry. Nou ja, hallo. Go Goedemorgen. Ja. Sorry dat u even moest wachten, het is een lichte chaos. Gaat u gang. Geen probleem. Ik had een vraag aan de twee gasten, want die zeiden aan het begin van de uitzending dat als je het geld stuurt. Dan gaat het direct naar de mensen daar. Ja. Maar, hoe gaan die mensen daar het eten kopen? Als daar geen ja. eten is of geen voedsel? Uh, ik dat zit daar. Uh, uh, ik nee, zit nee. nee, Ismaël, zei het. Ismaël, uh. ja. Je maakt... Hoe grobben uh, mensen? Wij, wij werken daar met drie uh, lokale organisaties. Zodra wij het geld opsturen, gaan hun bevestigen dat ze het hebben ontvangen van of dat ze het geld hebben opgehaald van de Somalische money transfer. Maar waar kopen ze eten? En, en die kopen die... ze in, uh, bij lokale markten. Want uh, lokale markten hebben ook gewoon voedsel en uh, water. Maar die lokale markten zijn weer in handen van Walmart. Nee. nee, lokale markten zijn net als uh, de markten in Nederland... die zijn in handen van de handelaren die daar een plek kopen. Of voor huren. Of voor huren. Ja, oké. Okay. Duidelijk, meneer Schultz? Ja hoor, ja goed. Oké, okay, hartstikke bedankt. Beppi zegt, luister jongens, jullie kennen misschien niet... maar we hebben een vaste chagrijn. Ik ben zo blij met haar Beppi... want die heeft altijd weer een onverwachte invalzoek... en dit is haar opmerking. Trouwens, ik ben benieuwd Beppi, ik wil echt dat je komt... naar onze jubileum uitzending... want ik ben benieuwd of je echt de vrouw bent die Beppi eet... of je een of ander stand op Comedian bent... want dit is de vraag. Misschien wordt het tijd dat de Somaliërs die hier in Nederland zitten... hun land gaan redden. Of wachten ze ook tot alles weer goed geregeld is? Troep opgeruimd, opgeruimde cetera. Wie? Ahmed Essa, Ahmed Farah? Um, we, we zijn... Uh, om, sterker nog, er zijn uh, jongens... die hun vakantie, zeg maar, uh, gecanceld hebben. En dat geld wat ze uh, met de vakantie zouden gaan... daar naartoe uh, hebben gestuurd, zeg maar. Dus wij zijn heel hard bezig. Diverse organisaties. Er is eenheid. Er is nooit een uh, eenheid geweest tussen Somalische organisaties. Maar nu is er eenheid. We moeten ons eigen volk redden. En... Uh, en en, en Peppi, mevrouw Chagrijn, zegt wel over de, de, de, dat zij de troep gaat opruimen of wat dan ook. Maar mijn vraag is, wie heeft die troep dan gecreëerd, behalve die Somaliërs? Wie zijn, wat zijn de externe factoren? Wie, wie, wie vist onze zee leeg? Wie gebruikt onze route om, voor een wapenhandel? En, en ik ga maar doorgaan. Dus, uh... okay. Jongens, even wat. We hebben weinig tijd. Um, ik we vind dat wat. Ach, van uh, Het is niet alleen maar geld naar u sturen. Ik werd ge gecontacteerd door een uh, Turkse uh, groep en die zeiden: kunnen wij daar een, uh, uh, een uh, lokale business helpen om schaarboten op te zetten? <laughs> en toen zeiden van: we willen ook Turkije, uh, de jongeren, onze vrienden in Turkije even contacteren om, om, om, om uh, uh, uh, lokale business op te zetten. Oké, okay, we nee, hebben nee. nog een laatste beller uit Friesland. We zijn al bijna door Ga je gang. Hallo. Hallo, zeg het nee. maar, Johan. Ja, ik heb een, uh, een goed voorstel. Ja. Um, uh, die kartjes, wat hij zei, daar kan ik goed in komen. Gewoon dat ze elkaar afknallen en de rest wat overblijft naar nou, dat Apeland stuur voor jou. Nou Johan, hartstikke bedankt voor een leuke cynische opmerking op het einde. Hartstikke bedankt Ahmed, Ahmed en Ismaël. Ik wens jullie veel succes met wat jullie doen. Op de website staan de Gironemers. Luisteraars, op maandag 5 september vieren wij het eenjarig bestaan van Primetime Dankzij de gracieuze medewerking van de Fara. Met een extra lange uitzending waar iedereen welkom is. Van half elf half tot twaalf, waarschijnlijk uit Amersfoort, uit de grote tent of in de openlucht. Behandelen we drie onderwerpen en treedt Rob de Dijs live op. Barbara en de redactie hebben allerlei gemene plannetjes waar ik niets. Van af weet. Wat ik heel fijn zal vinden is als veel luisteraars komen. Op kosten van de belastingbetaler u dus mag u koffie, thee, chocolademelk of iets anders drinken en een broodje eten. Als u wilt komen, ga even naar de website en meld u aan. En als u een onderwerp heeft dat u dag behandeld wil hebben en als u ook nog over dat onderwerp met tafeldame of heer wil zijn, mail dan alsjeblieft naar primetimeapenstaartntr.nl. Vergeet niet uw telefoonnummer door te geven. Ik dank alle drie vrienden hier... en de luisteraars en de luisteraars. Als het uitsluitend het van mij af zou hangen... zou ik nooit met vakantie gaan... maar iedere dag dit programma presenteren. Het is een feest. Maar mijn tweede kind wordt 21... en we gaan met het hele klassieke gezin op vakantie. Hoe leuk ik dit programma ook vind... mijn vrouw en kinderen vind ik vele malen leuker. Ik hoop dat u dit niet erg vindt. Maar ik laat de kleine prima donna Ebru Umar... een Turk de komende tijd primetime even overnemen. Dat doe ik met een gerust hart. Mijn warme vriendin presenteert vanaf morgen... en ik hoop dat u haar meer mailt, belt en tweet dan u mij ooit gedaan heeft en natuurlijk massaal luistert. Namens Sulema Ilgaldi, Anouk Tulner, Rien Aarts, Hans Twint, Momo Sarou, Jeroen Schaapok, Wim de Feijter en Barbara van der Klis... dank ik de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Zo tropische Jan van der Putten, daarna de charmante, zeer aantrekkelijke stem van Deborah Blekkenhorst... met de zomereditie van de Gids.fm. En luisteraars, ik ben diep, diep onder de indruk van deze jongens van Somalische afkomst... en ik wens ze veel sterkte en succes bij het mooie werk wat ze doen. Namaste, dag. It's a compensation, they got no occupation, no buy no medication, see it's a combination of no education But we gon' never get its age and long generation Cause they can't control us, no they can't hold us down We gon' pick it up even though we all struggling, fighting to eat and it. we wondering When we'll be free, so we patiently wait, wait, wait, for that fateful day,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 Zaterdag in Aarhus van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 10, 15, 20? Ja, het voordeel loopt snel op bij Expert Met procentenkorting van 10, 15 en wel 20 op heel veel producten. Profiteer van dit extra zonnige zomervoordeel en kom gauw langs bij Expert.